Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt steeds meer info naar buiten over wat er met de Krimbrug is gebeurd. Vannacht werd het verkeer ineens stilgelegd op die belangrijke brug naar het door Rusland ingepikte schiereiland. Oekraïne zegt dat er explosies zijn geweest. Het lijkt inmiddels ook duidelijk wie erachter zit, zegt verslaggever Kietja Hekster. Hier twijfelt eigenlijk niemand eraan dat de Oekraïnse militairen hier achter zitten, ook al is dat dan niet officieel bevestigd. Er wordt hier gezegd dat er gebruik gemaakt is van drones om die brug zwaar te beschadigen. En de Oekraïners zouden daar best wel trots op zijn, omdat de Krimbrug een prestigieus project, project is van de Russische president Poetin. Meer Rusland nieuws. Dat land gaat niet door met de graandeal. Door die deal konden schepen met Oekraïns graan veilig de Zwarte Zee over. en werden de voedselprijzen wereldwijd weer een beetje stabiel. Rusland zegt dat er nog niet aan alle eisen is voldaan om een nieuw contract op te stellen. Ze willen bijvoorbeeld dat landen ook weer Russisch graan en mest gaan importeren. Even snel finishen bij de Nijmeegse Vierdaagse zit er dit jaar niet in. Ze gaan een safety car inzetten die wandelaars niet in mogen halen. De organisatie doet dat omdat er ieder jaar wel weer een klein clubje wandelaars is... dat als eerste probeert te finishen. Het zorgde de afgelopen, of, afgelopen jaren voor onveilige situaties, zeggen ze. Er liepen wandelaars overwegen die nog niet waren afgesloten voor de Vierdaagse. En Cher uit het Rotterdamse Krooswijk is een grote hit op TikTok. Ze heeft inmiddels 100.000 volgers. ...en Ze doet allerlei typetjes na in plat-Rotterdams. Bijvoorbeeld deze moeder bij wie je, je echt niet zomaar ziek hoefde te melden. Hier trap ik natuurlijk niet in. Jij gaat je aankleden en je gaat naar school. Weet je wat er gebeurde als ik vroeger ziek was, Wifi? Al liep ik met 46 graden koorts. Liep ik zweet van mijn leien tussen mijn naad. Lopend. 88 kilometer. Ja, ze zou van de tiktokken kunnen leven, maar blijft liever gewoon kapster... maar dan wel eentje die een samenwerking met Feyenoord heeft binnengesleept... waar ze groot fan van is. Ze vertelt bij Raymond dat het geheim van haar succes is dat ze zegt wat ze denkt... en dat neemt ze ook letterlijk. Haar filmpjes neemt ze in één teken op... Het weer lijkt op het eerste oog een lekkere zomerdag, maar bedriegt, Want er trekken ook wat buien over, mogelijk met onweer. 20 graden op Tessel en 25 in Maastricht. Morgen wel een lekkere zomerdag. Het wordt ook een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 A send of flood, Gonna drown him out I am brave I am bruised I am who I'm meant to be This is me Ja, en This Is Me, dat was het uh, verzoeknummer al van uh, de volgende persoon die wij gaan interviewen. Dus uh, laten we maar gelijk eventjes uh, horen wie daarachter zit. Als ik zeg This Is Me, wie is me dan? Ja, dat ben ik, Susanne van der Laar. Dag, Suzanne van der Laar, hallo. Hallo. Fijn dat je in de uitzending kan komen. En uh, uh, ja, uh, technisch uh, was er eventjes hier een, een, een knopje, zeg maar, wat dan net verschoven werd. Um, dus we hebben jouw prachtige nummer inderdaad al, uh, al gehoord. En uh, laten we daar even op insteken. Waarom is dat je verzoeknummer? Nou, waarom? Uh, This is me is mijn lied En waarom, als je luistert naar die tekst en je kijkt naar alle mensen die daar staan. Het gaat in de basis gewoon omdat je kan zijn wie je bent. Mag houden van wie je wil. En of je nou man of vrouw bent, van een man houdt... misschien wel van twee mannen houdt... of een twee vrouwen, of misschien gewoon hetero vrouw bent. Kan het natuurlijk ook nog. Het gaat erom dat je in de basis van jezelf kan zijn. En vandaar dat sinds 2018, 2019... This is me uh, eigenlijk uh, bij mij altijd nog steeds... traan oproept, zelfs nu. Een brok in mijn keel. Dus fijn dit. <lacht> ik dacht dat die erna zou komen. Maar ja, this is me, dat ben ik. Nou, prachtig. Mooie introductie van jezelf. Maar nog niet helemaal. Want we willen even weten... Wat doe je? En uh, hoe ben jij gerelateerd aan de regenboogcommunity? community Ja, wie ben ik? Uh, ik ben een moeder van een geweldige dochter, Merel, die tevens ambassadrice is voor Pride Zandvoort. Daarnaast ben ik getrouwd met een nominaire partner. Zij is uit de kast gekomen tijdens corona. En ik was de eerste misleider in Nederland voor de fetish-community, dus een fetish-leerschouw, zelf panseksueel. In Almere een Pride opgericht, transpad gelegd, het eerste in Europa, regenboogpad gelegd, zelfs opgebrand. En eigenlijk altijd activistisch geweest. En ik vind dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn. En daar ben ik alleen maar mee bezig. Dat is eigenlijk mijn doel. Ja, nou. En met al deze achtergronden en contexten is het misschien wel helemaal niet onlogisch dat jij de nieuwe voorzitter van Pride Amsterdam bent geworden. Maar dan toch maar even de vraag, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik werd gevraagd. Ik kreeg een, een uitnodiging of ik mee wilde doen met het proces. Dus ik werd gevraagd. Ik zei, nou ja, ik wil best meedoen met het proces. Ik denk, nou, we gaan het wel beleven. En ik ben op gesprek geweest en daarna is er uh, unaniem gestemd. Er waren meerdere kandidaten en er uh, is unaniem voor mij gekozen. Dus vanaf 1 juni uh, ben ik de nieuwe voorzitter. Nou, gefeliciteerd. Van harte. Dankjewel. Ja. Ja. <laughs> hey, en en um, voorzitter van Pride Amsterdam... Um, dan moet je toch maar eventjes iets uitleggen, want uh, er is wat, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, uh, Confusie over dat Amsterdam uh, twee prides lijkt te hebben, of twee weken in een pride ja, en de een heet queer toch? pride en de andere heet pride Amsterdam. Vertel daar eens wat over. Ja, het is heel erg mooi. Er is, uh, nou ja, afgelopen jaar waren er wat mensen die ook een andere mening hadden, queer Amsterdam, en toen is er vanuit de wethouder een politieke keuze gemaakt dat er twee groepen pride zouden gaan die gaan organiseren. Wat wel een belangrijke voorwaarde was dat iedereen uh, zijn eigen naam, karakter en identiteit kon bewaren. En vandaar dus de twee namen waarbij wij ons uh, gaan focussen op onze fijne programmering van 1 tot 6 augustus. Okay. Dus Queer Amsterdam en Pride Amsterdam samen. Ja, ja Nou, dat is een mooie uh, uh, manier om zeg, de verbinding te gaan zoeken. Um, jij ja. bent de voorzitter van Pride Amsterdam. Hoe lang is eigenlijk zo'n voorzitterschap? Nou, dat heb ik moeten uitzoeken. Ik wist wel dat het drie jaar was. En, Yo, wist uh, je dat ook... van tevoren al, dat je dacht voordat je erin tuinde om, om het zo... Ja, ja, ja, dat <laughs> heb ik wel uitgevraagd. Ik denk niet uh, lang. Nee, maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar, waar je je dus eigenlijk gewoon vrijwillig inzet voor de gemeenschap. Ja, ja. En dat, dat vrijwillig inzetten voor de gemeenschap, wat is dan je taak? Is er een, is, ik neem aan dat er een profielomschrijving is? Of, uh... Ja, nou de, de profielomschrijving is eigenlijk dat ik uh, het bestuur vertegenwoordig en het standpunt voornamelijk van, van het bestuur. Ik zit de vergaderingen voor en ben de sparringpartner van de directeur, Lucien B. Mm -hmm. En samen zet ik dan uh, voorstellen op papier of de preparen koers. En die leg ik dan weer voor aan de rest van het bestuur. En op dat punt is mijn persoonlijke inbreng dus heel belangrijk. Dus ik kan het een beetje sturen en een beetje aanvoelen en gaan kijken waar we naartoe gaan. Ja, nu uh, neem je natuurlijk zeg maar uh, het, de, de, de, wat, wat is het, de hamer in dit geval, de hamer over van de oude voorzitter. Ja, uh, wie, wie was dat overigens ook alweer? Frans van der Avert. Oh ja, Frans van der Avert. Ja. Um, die heeft natuurlijk ook uh, zeg maar een, een persoonlijke handtekening erin gezet. Um, ja. wat, wat, wat ga je doen vervolgen en waarin ga je je eigen uh, vorm dragen, eigen draai eraan geven? Uh, ik ga nu gewoon heerlijk rustig, ik ben net een maand bezig, gewoon eens kijken wat u loopt en eens invoelen en gesprekken aan. Dus ik ben met iedereen teetjes aan het drinken in de stad om eens te voelen hoe we de verbinding binnen de community kunnen vinden. Wat is er nodig om te zorgen dat we met z'n allen één gezicht naar buiten gaan brengen. Dat we gewoon samen onszelf mogen zijn en vooral dat stukje samen. En daar was Frans natuurlijk ook al mee bezig. Dus ja, daar ben ik uh, mee bezig de diversiteit, maar ook de inclusiviteit vieren. Ja. Je, het gaat natuurlijk erom dat we gewoon veel verder moeten gaan kijken. Het gaat niet over seksuele diversiteit alleen, maar het gaat ook over kleur en over genderdiversiteit. Maar ook of iemand misschien wel invalide is of uh, te veel last heeft van invloeden, geluiden. Het gaat om mensen en daar willen we eigenlijk heen. Ja, en, en wat zie jij dan zeg, voor bijvoorbeeld uh, voor concrete uh, initiatieven of, of uh, voorstellen waarvan je zegt, oh, daar, daar zou ik als eerste aan willen gaan werken? Daar ben ik nog niet mee bezig. Ik ben echt nog aan het kijken van wat is het allemaal en net een maand bezig. Dus ik ben ook echt nog aan het voelen. Alles voor dit jaar is natuurlijk al allemaal vastgelegd en besproken. Alles moet van tevoren aangevraagd worden. Dat weten jullie in Zandvoort als geen ander. Ja. Dat echt alle regeltjes aangescherpt zijn. En dan gaan we eens gaan kijken. Interessant. Ja. Uh, wie, wie heb je tot dusver al gesproken? Ja, dat is wel om op te noemen, maar ik ben uitgenodigd geweest op, de, uh, op het gemeentehuis. Ik heb gesproken met, met de burgemeester. Ik heb gesproken met de ambassadrice van Amerika. Ik heb uh, echt hele mooie gesprek gehad, maar ook uh, met mensen uit de community. Gewoon zelf, die mij dan opbelden van ik zou graag met je willen praten. En hoe kan ik me inzetten voor Pride? En uh, ben ik ook belangrijk genoeg? Dat is juist het thema ook dit jaar. You yeah. are included. Iedereen yeah. hoort erbij. Jong, oud... En vandaar dat ik ook zo ontzettend blij ben dat Senior Pride donderdag weer op de lijst staat. Daar zal ik ook zeker bij zijn. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk iets wat uh, voor corona vrij gevierd werd en daarna eigenlijk niet meer teruggekomen is. Dus nu voor het eerst weer uh, Senior Pride okay. op de donderdag. Dus dat maakt ook weer een opstart. Ja, leuk, ja, ja, zeker ja. leuk. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat ze gedurende de coronaperiode. natuurlijk toch wel hebben over een extra kwetsbare groep. in deze. Waarom? Ja, dus ja, het is zo fijn dat nu ook de ouderen er weer bij betrokken worden. En we hebben natuurlijk Jongeren Pride. We hebben echt zoveel mooie stukken. Ja. En dus met iedere, iedere groep in gesprek aan het gaan. Nou, natuurlijk mijn eigen groep, hè. de fetishgroep, de berengroep. Euh, nou ja, daar trek ik hem ook heel erg op. Maar ook de transgroep, die dus nu, nu ook gewoon. Een Transbreid organiseert ook in onze week ja, ik, uh, die inclusiviteit en met iedereen samen. Ja, dat, daar wil ik wel de moeder van zijn eigenlijk. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt geweldig. Uh, hoe, hoe zie je de komende periode voor je? Want uh, volgens mij heb je een agenda dat je echt van, van, van, ja, van activiteit naar activiteit gaat rollen. Is het allemaal te doen? Het is allemaal te doen. Ik heb een heel fijn team thuis. En ik heb uh, zelf gewoon een agenda die ik uh, controleer. Dus dat betekent dat ik s ochtends gewoon vrij hou... En pas na elf uur mijn afspraak inplannen. En wat telefonisch kan, doen we telefonisch. En voor de rest ben ik op maandag en op dinsdag... in Amsterdam te vinden. Sowieso met mijn foutfietsje door de stad heen. En uh, ja, het is, uh, het is leuk. Het is fijn om, om gewoon te horen wat er nodig is. Maar ook wat er goed gaat. Dus dat... Ja. Ja, dat. Suzanne van der Laar on Tour. Ja, dat, ja. exact. Suzanne on Tour. Ja, Suzanne Tour <laughs> inderdaad. Eh... Ja. Ja. Um, uh, Mensen kunnen jou gewoon benaderen. Hoe, hoe is dat dan? Want ze kunnen met je in gesprek gaan. Via welk kanaal gaat dat? Nou ja, ik heb al mijn pagina's openstaan. En mijn nummer staat ook gewoon open en bloot. En dan zeggen mensen, waarom doe je dat? Nou ja, ik ben naast dat ik voorzitter van uh, uh, Prijs Amsterdam ben, ook raadslid in de gemeente Almere. En ik vind als je een publiek figuur bent, dan kan ik me wel verstoppen en via e-mail alleen maar bereikbaar zijn. Dus mijn telefoonnummer staat gewoon uh, open en bloot. En tot mijn... Geluk wordt er geen misbruik van gemaakt... maar weten mensen dus wel als er wat is of als ze er ergens mee zitten... dat ze me gewoon kunnen bellen of via Facebook een berichtje sturen. En dan probeer ik eigenlijk binnen vier uur te antwoorden. Zo, dat is een mooi streven inderdaad. Uh, ja, ja. ja, nou, complimenten daarvoor. Ja, dat, laten we eens ja. laten we, laten we gaan kijken naar wat, uh, wat, wat Gay Pride eigenlijk dit jaar gaat presenteren. Dat wat is kunnen geen de bezoekers? Gay Gay uh... Die moet ik even veranderen. Ja. Sinds 2015... ...is het Pride Amsterdam. Want het gaat niet alleen maar meer over gay. Het is veel inclusiever. We staan voor alle letters. Ja. Dat is iets wat bij iedereen nog blijft hangen. Het is natuurlijk ooit gestart als gay Pride. In uh, 2015 is het al veranderd naar uh, Pride Amsterdam. Ja. Dat is net zo'n zo hardnekkige als zeg maar de gay parade. Hè? Die er ook niet bestaat. Die bestaat ook niet, het is de nee, Kennel Parade. Het is de Kennel ja, Parade, ja, ja, ja, ja precies. Dat precies. Die, die. Uh, precies van die, van die uh, hardnekkige uh, misvattingen. Mooi dat je eruit gooit. Dus wat kunnen de bezoekers verwachten van Pride Amsterdam? De bezoekers kunnen, uh, ja wat kun je doen? Je kan het best gewoon lekker gaan surfen op onze website. Op onze online agenda staat uh, voor iedereen wat wil. Je kunt in de hub, in, uh, in het Volkshotel... Wat dan ook Pride Hotel gaat heten. Kun je allemaal leuke activiteiten doen. Er, zijn, er is een walk, een transwalk in Oost. Er is uh, natuurlijk de Kennel Parade. Uh, volgens mij is er ook nog in Zandvoort uh, Pride of the Beach. Waar ja, ik natuurlijk dat... zelf ook naartoe zal gaan. Ja, waar ik me ja, ook ja, echt niet. op verheug, Waar ik altijd bij ben. En ja, uh, op de donderdag natuurlijk de Senior Pride. Op zondag het slotfeest op de Dam. Ja, er zijn zoveel dingen. Je kan uitzoeken, er zijn workshops. Uh, maar wat natuurlijk ook heel fijn is, wat ook heel belangrijk is... we hebben ook een routemap gemaakt voor mensen die minder valide zijn. Zodat die dus weten waar de invalide toiletten zijn. Waar ze dus geholpen kunnen worden. Waar de juiste plekken staan voor als je langs de Amsterdamse gracht wil kijken naar de boterparade. Ja, you name it. Er is aan gedacht. Ja, prachtig. Nou, dat, dat is you are included inderdaad uh, in de uitvoering dan. Ja. ja. Ja, prachtig. Ja. Um, daarover gesproken, uh, eigenlijk is het al wel een flinke opmaat naar zeg maar waar uh, Amsterdam uh, flink aan gaat werken. En dat is 2026. Dan, uh, dan komt he? de World Pride uh, deze kant op. En ja, even zo doorrekenend, drie jaar voorzitterschap. Ben jij dan voorzitter van Pride Amsterdam? Ik ben dan nog de voorzitter van Pride Amsterdam, ja, dat ja, jaar. Ja, precies. Um, is er al iets over bekend over die World Pride? Nou ja, ik heb het bitboek er even over nageslagen. En ik zie trouwens niet dat Van erin gemeld staat. Maar goed, uh, we zijn achter de schermen vrij druk bezig. En inhoudelijk kan ik er helaas nog niks over zeggen dan dat je in het bitboek terug kan vinden, Omdat het natuurlijk allemaal nog geregeld moet worden. De vergunningen moeten nog geregeld worden, nog zoveel gedaan worden. Maar we zijn achter de schermen heel druk. Ja, ja, nou dan, dan toch wel even een beetje een vraagje, zeg maar. Uh, hè, als, we, als, als mensen jou gewoon kunnen benaderen en dan vanuit het ze dan. Um, waar, waarom zit Zandvoort er niet in? Want ze zaten wel in de trailer. Ik zeg niet dat jullie er niet in zitten. Ik kon het niet staan dat jullie het gingen hosten. Ah, oké. Okay, okay. Dus zouden waarschijnlijk wel meegenomen, maar niet het hosten. Ja, ja nou dan, uh, dan Kijk, gaan we dat vanavond... Kijk, We zitten met heel veel dingen gewoon onder onze paraplu. Dus ik denk dat dat wel goed komt, maar ik kan er niet heel veel over zeggen. Nee, dat, nou, wij, gaan er in ieder geval, wij zijn er in ieder geval in onze agenda vanavond mee bezig. Dat we daar al oh, een blik op gaan nemen. Kan je daar al wat maken. meer over vertellen dan? Nee, nee, want die vergadering moet vanavond komen, Suus. Dus. We zitten in hetzelfde schuitje. Nee, dat is niet makkelijk. Ja. Eén vraag nog, want we moeten het interview gaan afronden. Uh, waar kijk jij zelf het meeste naar uit? En dat is altijd een hele lastige natuurlijk als voorzitter. Maar ja, heb je, heb je iets waarvan je nee? Ik vind het altijd heerlijk om, om mijn prijzen te beginnen uh, op prijzen te bieden. Omdat ik het heel fijn vind om met de trein vanuit Amsterdam aan te komen. En dan Zandvoort gewoon in de regenboogkleuren te zien ontstaan. En natuurlijk dit jaar ook, omdat mijn dochter uh, prijsambassadeur bij jullie is. Ja. Maar ja, hoe stoer is het met de auto? en met de hele tocht door jullie dorp heen. Fantastisch. Nou, dat, uh, dat gaat zeker weer gebeuren. We hopen dat het weer lekker meezit. Dat is tot dusver is dat iedere keer gelukt. En uh, natuurlijk word je met alle egaars je ontvangen. Um, heb je nog iets toe te voegen aan dit interview? Nou, eigenlijk niet. Ik ben uh, heel blij dat je me vraagt. Het was mijn eerste interview als voorzitter. Dus aan jou de eer gewoon Nou, Dankjewel. Uh, zeer vereerd dat wij het eerste interview met jou mogen hebben. We gaan je heel veel succes wensen de komende drie jaar. En uh, nou, regelmatig nog tegenkomen. En uh, dankjewel. Je verzoeknummer is al gedraaid. Dus we gaan lekker luisteren naar een ander nummer. Wens je een mooie dag en heel veel succes met Pride Amsterdam. Dankjewel. wel. Dag. Dag. I'm For so it is closer It just get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for the sequel Seems so wrong, seems so illegal Set this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know I come with the tip, with the blow, with the boom And if you're in my way, there's nothing but doom for your wretched ass go to just settle down, listen to my tunes Ever since I was eight, I was attached to the mic Wanted a guitar before I wanted a bite Had an Apple phone, talk a price Never seen a song, cause I'm up all night Really, really? Really, really? You wanna talk shit, but you know that I am really, really to the fullest, you can call me cancer No multiple jokes. cause I'm the only answer Ain't got no wallet, only use your advance. You know my trick is right, cause doesn't make making dance. You wanna get at me, but you don't stand a chance And if you wanna fuck up, yes, you can get these hands. Hey, just get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for again <laughs> Jelmers Journaal in Kleur Hehe, he, de Pride Month is voorbij. Nou, eindelijk klaar met dat kleurrijke geneuzel. Nou, dat dacht ik niet, want juni is pas het voor, voorproefje van een zomer... vol trots, protest en viering van vrijheid om te houden van wie je wilt... Want nogmaals, in een tijd waarin acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele of queer mensen en alles daaromheen nog altijd niet vanzelfsprekend is. En ook in een tijd waar je in een, uh, waarin voetbalclubs honderdduizenden volgers verliezen door het hijsen van een vlag. In een tijd waar homogenesingstherapie in Nederland nog altijd gedoogd wordt, waar blijft die wet mensen? En in een tijd waarin mensen niet zichzelf kunnen zijn, hangen we de vlag uit en vieren we Pride uitbundiger... ...dan ooit en natuurlijk gewoon helemaal op jouw manier. De regenboogvlag, speciaal voor hen die het gevoel hebben dat ze niet mogen bestaan. Voor de mensen waar ook de wereld, die worstelen met hun seksuele geaardheid. En voor de mensen die dagelijks te horen krijgen dat zij er niet bij horen. Voor de mensen die zich niet veilig voelen in hun omgeving, gewoon om wie ze zijn. Of voor de bewoners van wijken als ondiep in Utrecht... ...die gewoon de vlag mogen uithangen waar zij gelukkig van worden voor de mensen die zich dan uitspreken tegen homofobie en solidariteit tonen. Voor, de mensen is, voor die mensen is het vieren van Pride belangrijker dan ooit, al nou 2023... en hang ik en hopelijk veel mensen met mij de regenboogvlag uit. De kleuren representeren de diversiteit van de LHBTIQ gemeenschap. Een gemeenschap van inclusiviteit, een gemeenschap waarbij je jezelf kunt zijn, als het goed is... Een gemeenschap die overal ter wereld strijdt voor gelijke rechten. Juist voor hen. Als ambassadeur van Pride at the Beach... blijft mijn strijd voor gelijke rechten voortgaan... totdat iedereen zorgeloos hand in hand over straat kan lopen. Dat was afgelopen weekend te zien op de socials van Pride at the Beach. Want zo is het. Los van de wettelijke vooruitgang gaat het uiteindelijk over... dat iedereen zich uh, vrij kan voelen in het dagelijks leven. Maar dan moet er toch nog iets van mijn hart over de viering van Pride gesproken. Als ik zie dat er dit jaar twee organisaties Pride in Amsterdam organiseren... omdat ze niet samen door één deur kunnen... vind ik dat eerlijk gezegd echt teleurstellend om te zien. Als onderdeel van de community... en natuurlijk niets ten nadele van of Pride Amsterdam of Queer Amsterdam. Het gaat meer om het principe. Waar je juist eenheid en solidariteit zou moeten uitstralen... lijkt er nu toch een organisatie te zijn... die zich niet meer herkent in de viering van de manier waarop Pride Amsterdam dat doet. En bij ons is er ruimte voor zeggenschap, autonomie en onafhankelijkheid... schrijft Queer Amsterdam op een web website. En dat allemaal vanuit een zo divers mogelijke afspiegeling van de LWBTI-gemeenschap. Antidiscriminatie op alle vlakten is een van onze kernwaardes, valt in de inleiding te lezen. Maar dat zou Pride Amsterdam toch ook moeten zijn en volgens mij is dat toch zo... Je ziet verwarring en bovendien niet alleen binnen de community... in hoeverre dat dan nog één community is... maar zeker ook voor de buitenwereld. Juist die wereld die je wilt overtuigen van dat jij er mag zijn. Als er niet samen te werken valt door een partij met andere meningen... oké, okay, maar als het op den duur maar niet ten koste gaat van de eenheid... verbinding en vrijheid voor iedereen... het is toch love is love, dan ook pride is pride, trots is trots... Blijf dus zoeken naar de overeenkomst, de liefde en naar het licht. Jelmers Journaal in Kleur. En dat was? Ja, dat was een uh, vrouwtje met naar het licht. En het is uh, ja een beetje traditie dat ik vaak een nummer van haar uh, uitzend naar mijn column. Kreeg ik net. Uh op bijzondere wijze te horen van onze technicus. Uh, Je bent een vrouwtje-fan. Ik ben maar een vrouwtje-fan, ja. inderdaad. En, uh, Kom er maar vooruit. Maar een... ik, ik kon deze nog wel pruimen, want dit was een beetje een future house beat. Maar dan vind ik de stem weer heel jammer. Hè? Dat is ja, weer ze, jammer. Is wel, ze is wel iets uh, veranderd in de, de uh, muziektoon. Maar ja. Ja, we weten dat onze technicus ook een zeer authentieke eigen smaak heeft. Toch? Ja. Ja, dat is, dat is waar. Dat, dat is toch ook zeker. Ja. Uh, over smaak, wat niet <laughs> het is. Hè? Dus, uh, dus laten we nee. het daar vooral niet over hebben. Dan, uh... Kijk, ik ja. heb vaak, uh, alles, alles mag er zijn hoor. Ja, alles mag er zijn. Ik vind vaak dat het uh, belangrijk is dat de tekst van muziek natuurlijk, uh, zeker bij dit programma, goed tot je door kan moet dringen. En ik vind dat dat beter lukt bij Nederlandse muziek. Uh, hoewel dat nummer waar we dit uur mee openden, This Is Me, mij ook altijd nog wel raakt. En dat is natuurlijk gewoon Engels. Yeah. Dus, maar dat is meer de manier waarop dat uh, in elkaar zit. Met natuurlijk in het achterhoofd uh, de prachtige film, The Greatest Showman. Maar naar het licht van vrouwtje, het nieuwste nummer. En uh, ja, dus een beetje een andere stijl. En als je de tekst goed uh, hebt gehoord. Ja, het is allemaal niet heel vrolijk waar ze altijd over zingt, heb ik het idee. En nu in dit nummer is ze op zoek naar het licht en uh, heeft ze het over de jeugd waar ze dat uh, zocht. Dus naar het licht en positiviteit en uh, wat geluk is. En dat uh, vond ik wel een mooi nummer. Ja, zeker. Ja. Want en en je, je koos het zeg maar naar aanleiding van je column. Ja. Je wilde het ermee verbinden. Vertel eens waarom je dan deze constructie hebt bedacht. Uh, ja, die is eigenlijk best wel creatief. Uh, nou, het nummer heet Naar het licht. En dat je uh, het gaat dus, wat ik net zei, over op zoek naar geluk. En uh, vanuit je jeugd uh, jezelf uh, kunnen zijn. Op zoek naar liefde gaat het ook. En dat soms niet vinden van liefde en verdriet, zinkt uh, op een gegeven moment. En, uh, uh, uh, uh, en ze zegt, gebruik aanbidding als kompas. O god, is dit de juiste weg, zinkt uh, ze op een gegeven moment. Terwijl ze in andere nummers dat met het geloof helemaal verafschuwt... maar toch dan daar ook iets in brengt. Dat is toch wel mooi om dat uh, zo te zien. En uh, ja, de aansluiting op de column is een combinatie... van uh, waarom Pride gevierd moet worden... Omdat, Pride een soort lichtpuntje is voor iedereen in het jaar. Zo zie ik het tenminste. Uh, naast natuurlijk alle andere belangrijke dagen. Maar ik denk dat het toch vaak dagen zijn... die mensen voor zichzelf houden. En nou, zelf uh, kunnen vieren. Zoiets als coming out is toch best altijd wel persoonlijk. Of de dag tegen lbti fobie in mei hebben we die natuurlijk gehad. Dat zijn natuurlijk een paar dagen in het jaar. We hebben een hele Pride month. Maar als de... Uh, uh, als de Pride echt wordt gevierd... dan is dat echt het lichtpunt in het jaar. En Amsterdam is toch wel een beetje... de centrale plek daarvoor. Uh, we hebben natuurlijk vorige maand ook Utrecht gehad... en andere steden die uh, helemaal los zijn gegaan. Maar uh, ja, Amsterdam was het eerste lichtpuntje in Nederland. Dus dat... Uh, ja. Vandaar ja. naar het licht. Ja, ja. Nou ja, daar even een kleine kanttekening bij. Hè? Van uh, iemand die iets langer op deze aardklot rondloopt dan, uh, dan jij. Uh, de eerste zaterdag, de eerste roze zaterdag in 1974... die was volgens mij niet in Amsterdam. Oh, oké okay, ja, ik bedoel en, de er, pride. Je dus, uh, bedoelt pride ja. inderdaad. Hè? Ja, ja, precies. Um, ja, uh, je, je gooit er ook nog even een beetje een, een klein puntje. Althans, je stelt een, een beetje een kritische vraag of een kanttekening... Tenna nou, ik, ik, ik, stel dat, ik, ik heb toch wel een vraag bij hoe, op welke manier de, de Pride twee weken wel. Hè? Dus kijken dat er twee weken een leuk feest wordt gevierd en er aandacht voor is. Daar zou ik op zich nooit tegen zijn. Maar ook al toen ik eerder dit jaar het nieuwsbericht voorbij zag komen dat de naam veranderde. Hè? Dus Queer and Pride in Amsterdam, zeg maar. Toen dacht ik van, hè? Toen wist ik helemaal niet welke organisatie daarachter zat. Ik wist dat Pride Amsterdam natuurlijk altijd deed dacht ik van, hey ga je nu de naam veranderen en dan queer extra benadrukken? Wat trouwens volgens mij ook een beetje rare... ja, queer is niet per se, met ook als je naar de geschiedenis kijkt... niet altijd een hele positieve benaming geweest van mensen. En moet je die mensen dan weer nog meer benadrukken? Terwijl Pride juist gaat over dat je iedereen al viert en dat iedereen er mag zijn. Dus die vraag had ik uh, al eerder dit jaar toen ik dat nieuws las... En nu dat de organisaties natuurlijk een beetje opstarten met het organiseren van het evenement. denk ik van ja, het zijn eigenlijk in twee weken opgesplitst. En dan eigenlijk dingen die een beetje op elkaar lijken. Ik ben vooral heel benieuwd wat Queer Amsterdam dan anders gaat doen. Of hoe dat een toevoeging is. Uh, ze hebben bijvoorbeeld wel de Pride Walk natuurlijk hè, uh, in Amsterdam. Uh, op de zaterdag 22 juli een, uh, eerste, een week eerder dan vorig jaar. Ja, ik ben vooral heel benieuwd. En ja, wat ik ook zeg... Ik hoop niet dat je op, op een gegeven moment elkaar helemaal verliest. Want dan is het helemaal niet meer begrijpelijk voor uh, mensen van buitenaf. En ik vraag me steeds sterker af of de regenboog community nog wel een community is. Als dus ook daarbinnen mensen het niet meer met elkaar eens zijn. En dat moeten we denk ik helemaal niet hebben. Ja, dat is een interessante ja. gedachtegang of dat ook nou zeg maar alleen het enige is zeg maar, waardoor die andere pride wordt georganiseerd idee om zeg maar, uh, daar mensen van te interviewen ja, en kijken of we in, uh, in augustus uh, meer helderheid kunnen krijgen ja, van, als er, uh, van deze ja, verschillende prides. Als er informatie te vinden is op mijn website, dan gaan we dat zeker doen. Dan gaan we dat zeker ja. doen. We gaan ja. ze uitnodigen. We gaan ja. graag met jullie in gesprek. Um, ja, voordat we zeg maar, naar het volgende interview gaan, gaan we lekker luisteren naar een uh, andere nummer van Nathan Ramos Park. En uh, ja alles wat je denkt zeg maar, in die naam, het gaat toch echt over Gay Asian Country Love Song. I wore my rhinestone cowboy boots and Daisy Dukes cruising in my truck to get Korean barbecue Let's cheers to the queers from Kentucky to Cebu, yeah Pray he keeps me on my knees every Sunday morning Taking his freedom and his faith upon me Praying that American Jesus takes me away He's Filipino and American, and his name is Jesus This is a gay Flash Britney Spears radio on. Make my booty clap like an Asian gong. Make goal, this booty goal, clap. Gong gong This is a gay Asian country love song. I'll be your muscle truck rally ride all night long. We're living gay and Asian life, we're gonna die young. Mm, when you're cruising up down to Chinatown. All American Dublin, hashtag shout Long Bao Wanna find an Asian boy, motor wrestle his ass to the ground Ride his top ramen till his bamboo shoots Country fry that spring roll till he's singing the blues Southern twang, glitter manes, he's my Soondoo -Boo, Boo Boo That's a Korean suit. learn something This is a case Like your song poppin' singin' hold you home Shop six, the Constitution, and the Rainbow Flag. Singing again, gay Asian country love song. Oh, Brian, Tim McGraw, radio on Jerking off, listening to your country boy songs. A gay Asian country love song. En dat was Nathan Raymond Park met Gay Asian Country Love Song. Voor zover je dat nog niet had gehoord. Eh, absoluut een tip om ook weer de video te gaan bekijken. Want hij is eh, lekker hilarisch vol met zelfspot. Ja, bijzonder oh, nummer. nummer. Ja, lekker met, nummer. Uh, grappige geluidsfragmenten. Tussendoor, we hebben het laatste interview in deze uitzending van Rainbow Radio Sanford op deze 3 juli. De laatste uitzending voor nou ja... Ja, voor Pride at the Beach natuurlijk, hè, want tijdens het evenement hebben we ook nog een uh, live uitzending. En daarvoor praten wij even met uh, ja, onze collega, mede-organisator en uh, ook trouwens voorzitter van COC Kennemerland en ook nog. voorzitter van Pride at the Beach, Roy Donga. Goedemiddag. Nou, wat... Goedemiddag, wat een prachtige introductie. voor uh, ja. mij uh, voor het laatst bewaard, de uitsnijder. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Het beste voor het laatst bewaren, hè? dat oh, het zeggen ze het altijd. Voor het laatst, ja. nou, ik voel me af zelf, ik voel me nog meer vereerd. <laughs> uh, en dan stellen we ook nog eens de vraag: uh, traditioneel bij elke interview. Uh, wie ben je, wat doe je en uh, wat, uh, op welke manier ben je verbonden aan de Regenboog Community? Nou, dat is wel heel moeilijk nu nog te beantwoorden. Wie ben ik? Nou, ik ben uh, Roy Donger. Uh, ik werk op MBO College Airport... en als zelfstandig adviseur op het uh, gebied van personeel en organisatie. En ik ben de voorzitter van Pride at the Beach... en voorzitter van COC Kennemerland. Uh, dat laatste houdt zich heel erg intensief bezig met het regiobeleid... Van, uh, binnen de gemeentes van uh, Kennemerland. Uh, en als uh, voorzitter van Pride at the Beach... ja, met jullie organiseren we natuurlijk een fantastische Pride... die antwoord nu voor de zevende keer... Ja, en uh, inderdaad, voor die zevende uh, editie dan het thema, net zoals in Amsterdam, is uh, You're Included. Hoe, uh, oh. hoe inclusief wordt het in Zandvoort? Uh, neem ons een beetje mee in het programma. Ja, nou, uh, hoe inclusief wordt het in Zandvoort? Dat is, eigenlijk is You're Included een soort uh, uh, koepelthema om uh, terug te kijken op allerlei verschillende prides die geweest zijn. Dus uh, je hoort erbij, dat is eigenlijk gewoon wat het, uh, wat het thema is. En iedere uh, pride is eigenlijk een onderdeeltje wel geweest, uh, een, een accent van je hoort erbij. En nu hebben ze gewoon dat thema, je hoort erbij, uh, weer een keer van een stal gehaald om te zeggen, uh, dat gaan we dus deze keer weer gewoon niet ik we het algemene aandacht geven. Iedereen hoort erbij. Ja, ja. En... Dat, dus hebben we ook een heel divers programma voor jong en oud. Uh, met uh, nou ja, popmuziek, met uh, klassieke muziek, met cultuur, met lezingen, met dans, uh, betaalde feesten, onbetaalde feesten, lekkere brunchjes, foto-exposities. Uh, je kan het niet bedenken of het zit er wel in. En, en dat allemaal in drie dagen. Ja, het grootste deel vindt natuurlijk plaats in een concentratie van drie dagen. Maar uh, toen ze in Amsterdam besloten hebben om. Uh... Pride uh, Amsterdam uit te breiden met Queer Amsterdam. Dus een week voor uh, onze Pride is dan Queer Amsterdam al begonnen. En een week daarna is dan Pride Amsterdam. Ja. En dan hebben wij gezegd, nou dan gaan we ook in die twee weken gaan we zeker wat extra dingen invullen. Zodat mensen ook de gelegenheid hebben om naar meer verschillende dingen toe te gaan en de zichtbaarheid nog wat verder ten goede komt. Ja, en uh, om te beginnen dan al op uh, donderdag 13 juli, want uh, gedurende de Pride in Zandvoort hebben we ook een eigen informatiepunt met exposities, hè? Ja, zeker. We hebben van het gemeente uh, de pop-up pop expositieruimte onder het raadhuis gekregen. Uh, en daar uh, komen, uh, als ik het goed heb, is een drietal foto-exposities met echt hele mooie uh, en in, ja, uh, gevoelige foto's uh, zijn daar te zien. Uh, met, een, met een echt verhaal, met een goede boodschap, een inhoudelijke boodschap. En daar hebben we dan ook meteen een informatiecentrum waar mensen alle informatie kunnen krijgen over de regenbooggemeenschap, maar ook over uh, het programma. Uh, over de organisatie. En natuurlijk ook gewoon uh, leuke dingetjes kunnen kopen. Uh, we werken samen met Pingpoint in uh, Amsterdam. Uh, dus we hebben daar ook een heleboel regenboog uh, regenboogpleuraria, zeg maar. Of met maar... Ja, wel, wel, wel leuke pleuraria, toch? Ja, ja, ja. natuurlijk. Van <laughs> vlaggetjes en posters en speltjes ja. en beeldjes. En uh, allerlei leuke dingen. Okay. En misschien dat we volgend jaar wel een eigen Pride at the Beach collectie eraan toe kunnen voegen. Ja. Ja, en dan, uh, dan, dan springen we even verder. Uh, uh, ik denk dat het dan... Uh... Nou, ik wil, ik wil nog wel heel even aanvullen over die, die, die expos. Uh, mm -hmm. Want we kunnen ze ook daadwerkelijk even bij naam noemen. Uh, we hebben uh, uh, van Romy Tribush hebben we, uh, prachtige foto's. En dat gaat over secret nature. We hebben van uh, uh, LGBT um, asylum support. Hebben we mm -hmm. uh, uh, hashtag niet uh, gay genoeg. Oh, ja. En ja. dan hebben we van Susanne van der Laar hebben we ook een expositie en die heet, nou, This is me. En dat gaat over uh, personen in transitie. Oké, okay, ja, goed om dat nog even uh, toegevoegd te hebben. En dan een uh, ja, eigenlijk best wel uniek en nieuw onderdeel van het programma. Je noemde het net al, we breiden een beetje uit binnen die twee weken van Amsterdam. Uh, ook op uh, de dinsdag, uh, even kijken, dat is dinsdag 25 juli, hebben we een uh, toneelstuk ook in het programma. Yeah. We dan, uh, ja, eerst zou ik nog wel eventjes terug willen houden dat ik graag een oproep doe aan alle mensen om mee te lopen in de Pride Walk. Oh ja. Uh, ja. Want die is op de, zaterdag de 22 e dan gaan we met een delegatie uit Amsterdam, uh, uit, uh, Zandvoort naar Amsterdam toe om mee te lopen in de Pride Walk of de Queer Walk. En dat is echt bedoeld om te laten zien dat we opkomen voor de rechten. Dus dat is niet een groot feest met bonte dingen, maar echt een, een inhoudelijke bijeenkomst. En dat is ook een heel belangrijk stukje van, uh, van Pride, tot verrekening ook activisme. En dat is echt om op te lopen te komen voor de rechten van de lbti gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Ja, echt een uh, protestmars inderdaad, en die, uh, ja, je kan je ook aanmelden via de Facebookpagina van Pride at the Beach, en ik zag al dat uh, best wel veel mensen dat hebben gedaan, dus dat is mooi. Kan ja. nog steeds. Uh, dan hebben we dus op de 25 juli op de dinsdagavond. Dan komen we zo echt bij het uh, bij de centrale drie dagen, maar nog even. De dinsdag. Ja. Ja, dan hebben we een, een, een hele, echt een heel iets bijzonders. Dan hebben we een speciale toneelvoorstelling uh, van uh, Lars Brinkman. Dat is een theatermaker en acteur. Uh, en die toneelvoorstelling heet Nader tot U. Uh, en die zoekt daarin het uh, spanningsveld tussen homo-erotiek, schaamte en het christendom. En uh, allerlei uh, zicht en perspectieven die vastgeroest uh, lijken te zijn in de samenleving. Uh, okay. en speciaal voor Pride at the Beach uh, wordt de voorstelling in Reprise genomen. Dus de voorstelling was eigenlijk al helemaal afgesloten. En speciaal voor Pride at the Beach is die uh, voorstelling er weer. En het mooie is dat, uh, we hebben een hele liberale uh, protestantse kerk, ja, ja. Uh, dat die de deuren daarvoor heeft geopend en we mogen daar de voorstelling doen. Nou ja, en het thema nadert tot u, dat geeft het al aan. Het heeft veel met het christendom te maken, met homoerotiek. Maar we mogen dat uh, als voorstelling in de protestantse kerk opvoeren. Dus dat vinden we heel erg bijzonder. Ja. En, een, uh, en een mooi bruggetje inderdaad naar diezelfde kerk, want op de zondag... Uh, 30 juli is er ook weer, net zoals vorig jaar, een speciale regenboogdienst om uh, 11 uur. Gevolgd smiddags door een uh, speciaal Pride at the Beach concert. Met ook ja. uh, diverse artiesten. Uh, misschien kan Ronald daar zo nog wat over toevoegen. En we hebben tussendoor, hè, want je moet ook eten op de zondag, de, de, de brunch. Ja, je kan uit de kerk naar de brunch. En na de brunch kan je weer terug naar de kerk om daar prachtige concerten bij te wonen. Dus uh, dat is een hele mooie zondag in de kerk. Ja. En dan hebben we nog op, uh, op die avond, op de 30 op dertigste. Uh, speciaal voor vrouwen, het vrouwenfeest, wat natuurlijk ook geslaagd was uh, in april uh, nog een soort pre-party. En dan uh, sluiten we dus uh, voor in ieder geval voor die gemeenschap de zondag ook feestelijk af. Maar dan uh, toch wel een beetje. Je bent niet te hard lopen, jammer, want uh, okay. er is ook nog uh, een, uh, ja, anders dan hoef ik niet te interviewen uh, nee. te worden. We hebben namelijk ook nog uh, uh, op zondagavond een speciaal uh, regenboogdiner uh, bij Zin. Dus mensen die zeggen van, nou, ik wil na de voorstelling nog eventjes napraten onder het genot van een lekkere maaltijd. En uh, niet naar het vrouwenfeest gaan, uh, die kunnen dus naar Zin. Oké, okay, ja, dat is nog een... Uh... Ja. Nog een goede toevoeging. Ja, en, de, en, en ook hier in de randprogrammering nog niet helemaal duidelijk. Maar ook dit jaar zal de bibliotheek ook nog weer activiteiten uh, verrichten. Hè? Zoals elk jaar met uh, thematafel en uh, nou, nog wat activiteiten die op dit moment in ontwikkeling zijn. Ja, dan maken we ook gezien de tijd uh, toch het sprongetje naar de maandag. Dat is ook een aaneengesloten stuk van, uh, ja, van een vol programma. Uh, hoe gaat het er dit jaar uitzien? Nou, eigenlijk uh, net als anders. We beginnen met een uh, pre-party. Weer iets groots van opzet uh, op het station, uh, stationsplein. Uh, en dan lopen we uh, met de parade over de boulevard... door de Kerkstraat, uh, het Kerkplein, naar het Raadhuisplein. Waar we dan waarschijnlijk al verenigd zullen worden... met een, de daar al wachtende menigte. Uh, om dan echt grootscheeps het, uh, het pride uh, uh, at the Beach uh, dropsfeest uh, te hebben met elkaar. Oké, okay, hartstikke goed. En uh, de line-up van artiesten en zo? Waar kunnen mensen die vinden? Alle informatie over alle programma-onderdelen uh, en de prijzen en eventuele links om tickets te kopen voor de onderdelen die betaald zijn. Dat zijn ze niet allemaal, maar wel een deel. Die kun je allemaal vinden op uh, www.prideatthebeach.com uh, en dan vind je daar vanzelf de button naar het uh, programma toe. Hartstikke goed. Dan hebben we natuurlijk uh, niet te vergeten ook nog uh, de dinsdag, uh, 1 augustus. Wat kunnen we daarvan verwachten tot slot? Ja, nou, 1 augustus hebben we in ieder geval een hele belangrijke activiteit. En dat is de uh, party uh, on the beach. Dat is de, het feest uh, bij Cosmico op het strand. Dat is overigens een, uh, wel een, een feest waar je ook een toegangskaartje voor uh, moet kopen. Uh, en dat is eigenlijk het, het eindfeest uh, uh, van de Pride. Oh, en dan is het ook het einde van het interview, merk ik? Of dat merk van... ik niet. Oh, nee, je oh. viel ineens ja, het viel weg. Ik heb wel een vraag. nee. <laughs> Je viel weg. Nee. Dat, uh... je, je, je viel namelijk weg, dus er viel hier inderdaad de stilte. Ja, ja. Oké, okay, nee, nee, ik ben gewoon nog steeds hier. Uh, ik ben wel even op school, maar ik zit in een aparte kamer. Dus uh, ik kan me rustig okay. alle vragen beantwoorden. En dan uh, overdag hebben we nog een, uh, een programma voor, uh, voor kinderen, de for Kids. En hebben we dan het programma rond, Roy? Of nee, nee, want, nee, want dan ga ik nog eventjes ja. aanvullen. Er is namelijk op de vrijdag... is er vanuit pluspunt... is er ook ex expliciet een jongerenprogramma... Okay, Pride to the ja. Beach Youth... bij paal ja. 69. Oké, okay, hartstikke goed. Eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, is te de veel om op te noemen, precies. Um, dan nog even een uh, afsluitende vraag, Roy. Um, um, waarom zouden mensen juist... naar de Pride in Zand voor dit jaar moeten komen? Nou, sowieso denk ik dat uh, de Pride in Zand ieder jaar weer uh, uh, verrast met, een, uh, met, met de uitbreiding en het, en het steeds professioneler wordt. Aan de andere kant, uh, ondanks dat het groter wordt, zijn er ook heel veel verschillende onderdelen waardoor je toch nog wel een, van een, uh, ja, uh, een wat kleiner community komt. Je bent niet met 500.000 mensen tegelijkertijd in een, in een stad onze evenementen zijn of gratis of zijn relatief goed geprijsd uh, en voor de mensen van de Zandvoortpas geldt er dan ook nog een extra korting voor uh, en het is ook gewoon leuk om met elkaar te ontmoeten en met elkaar te laten zien dat Zandvoort een, uh, een inclusieve gemeenschap is waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen mag houden van wie die houdt Nou dan uh, willen we je bedanken voor, de, voor het interview en nog de toelichting op het programma en uh, we hebben er heel veel zin in ja, en ik, de, ik, jullie zowel. kunnen ongetwijfeld uh, het programma straks, uh, of de mensen, de luisteraars kunnen het programma ook vinden op de website. En ze kunnen dat binnenkort uh, vinden in de Zandvoortse kant, waar het pagina groot ook wordt afgedrukt. En bij het informatiecentrum zullen de programma folders ook komen te liggen. Ja, hartstikke goed. Nou, uh, tot vanavond, Roy. Tot vanavond uh, voor de volgende bestuursvergadering. Ja. En ik wens jullie nog een, uh, veel succes de laatste paar minuten. Dankjewel. En dan nog even voor de luisteraar. Uh, wil je naar de Pride, dan ga je naar www.prideatthebeach.nl Kom, dus niet punt nl, maar punt kom I caught today You hear me with a call to your place And been out in the wall anyway was open I a catch you throwing smiles on my face Romantic talking you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table all I see is greeting white Baby you live in a vibe nigga you ain't living right Cocaine and tricky with your friends You live in your dark boy I cannot pretend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 En dit was dan weer het einde van de uitzending van 3 juli. Ja, inderdaad. Leel Nessix hoorde je net nog met Calmi Me bij Your nemen en die zingt nog vrolijk onder ons door. Maar we hebben natuurlijk ook volgend volgende maand een uh, programma. Ja, nou ja, dat is dus niet volgende maand. Even voor de schermen oh, nee, het, het is nog deze maand, want het ja. is niet de eerste maandag... van de nieuwe maand, maar het is de laatste ja. maandag... van ja. deze maand. 31 juli. Precies, en dat is tijdens Pride at the Beach. Uh, jullie kunnen ons wel vinden op het Stationsplein. Dus uh, kom zeker langs. Tijdens de pre-party. Ja. En als je iets te zeggen hebt, dan uh, staan we daar... met een kleurrijke microfoon. Maar ook voor de vaste bezoekers, of misschien de nieuwe bezoekers... van de regenboogboren, natuurlijk elke laatste donderdag... van de maand... Uh, vindt die plaats op een locatie. In deze keer in aanloop naar Pride at the Beach. Ook echt at the beach bij Mango's. En een speciale muziek bingo van het team van Rainbow Radio Zandvoort. Dus tot dan. En we gaan er een leuk feestje van maken. Dankjewel Ronald, Mirko en Anja. Yeah,